Het internationale Rode Kruis trekt zich terug uit de Libische stad Benghazi. De stad is in handen van de opstandelingen, maar het Libische leger is in aantocht. Volgens sommige bronnen heeft het leger de stad al omsingeld... en worden er vanuit de lucht doelen gebombardeerd. De verwachting is dat er hevig gevochten zal worden om de stad waar ongeveer een miljoen mensen wonen. Het Rode Kruis heeft de strijdende partijen gevraagd burgers en medisch personeel te sparen. VN-baas Ban Ki-moon heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren. De VN-veiligheidsraad heeft nog geen besluit genomen over een vliegverbod boven Libië. De New York Times meldt dat vier journalisten die voor de krant in Libië zijn worden vermist. De Libische regering heeft beloofd uit te zoeken waar de vier zijn. Ook een journalist van The Guardian wordt nog vermist. Het dodental na de aardbeving en tsunami in Japan staat nu op ruim 4300. De politie meldt dat iets meer dan 8600 mensen worden vermist. Het dodental zal onvermijdelijk verder oplopen, zeggen de autoriteiten. In het zwaar getroffen kustgebied is vandaag pas een begin gemaakt met het zoeken naar slachtoffers. Daarbij zetten de politie en de brandweer 80.000 mensen in. De zoektocht verloopt bij temperaturen rond het vriespunt. Zo'n anderhalf miljoen mensen in het noorden van Japan hebben nog altijd geen stromend water. En 850.000 huishoudens zitten nog zonder stroom. Bijna een kwart, bijna een half miljoen daklozen hebben tekort aan voedsel en drinkwater. Leukemie kan met veel minder bijwerkingen worden behandeld. Uit onderzoek van onder meer het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat van een zwaar giftig medicijn veel minder grote doses nodig zijn. Hierdoor herstellen patiënten sneller van hun chemokuur en liggen ze dus korter in het ziekenhuis. Het zal volgens de onderzoekers leiden tot een nieuwe wereldwijde standaard voor de behandeling van leukemie. De behandeling wordt ook veel goedkoper. Het weer... Minima vannacht tussen 2 en 4 graden. Morgen veel bewolking. In Limburgs morgens wat motregen. Het wordt 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Herman Hein en Richard Buitennek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Beste luisteraars, deze maand gaan we iets nieuws doen. We hebben een themamaand en in een themamaand nodigen we gasten uit die over hetzelfde onderwerp komen vertellen. En de komende themamaand gaat over de wandeling naar Santiago de Compostela... En in de komende drie uitzendingen hebben we dan ook gasten die naar Santiago de Compostela zijn gelopen. Zeker wanneer u van plan bent om deze wandeling naar Santiago de Compostela te gaan ondernemen, zijn deze uitzendingen een absolute aanrader. Herman en ik zullen deze drie uitzendingen samen presenteren. Gaan we helemaal doen. Wat ook uh, praktisch een unicum is uh, Herman. Ja, ja. Want uh, uh, mocht u dat niet weten, luisteraars meestal presenteert of Herman of ik uh, de uitzending. Zo komt op 20 maart in de tweede uitzending van deze thememaand Annelies Moon en zij heeft een deel van de wandeling naar Santiago Compostela gelopen. Maar wat leuker is, ze heeft ook gewerkt in een refugio zoals het heet. Een refugio is een herberg speciaal voor pelgrims en ze gaat er uitgebreid over vertellen. De derde uitzending op 3 april is zo mogelijk nog specialer. Dan komt Simone Awina en ze heeft de laatste 800 kilometer van de wandeling gelopen en heeft daar een boek over geschreven. Daarnaast is ze zangeres en ze heeft al verschillende cd's gemaakt. Herben en ik zagen haar optreden op een bijeenkomst van Santiago de Compostelle Vereniging in het Rossiestuk Huziehuis in Haarlem. En we waren meteen verkocht. Ik heb het hele optreden kippenvel gehad. Zo mooi vond ik het optreden. En daarom zijn we afgelopen zondag bij haar cd- en boekenpresentatie geweest waar Geert Kimpen haar het eerste boek uitreikte. Het ja, was super hè, Dat Het was uh, heel mooi. Ja. Ja, en uh, het, uh, wat in het vat zit uh, verzuurt niet, zeggen ze. Want we hebben gelijk uh, Geert aangesproken. En uh, ook hij komt uh, kort binnenkort uh, in dit theater. Dus ja, ja helemaal over twee leuk. Weken komt, of over twee maanden komt zijn boek uit. Ja. En daarna wil hij een keer bij ons in de uitzending uh, komen. Ja, het is echt, echt uh, heel fijn dat hij dat gaat doen. Het wordt ja. echt een klapper. Ik Word... heb een keer een, uh, een lezing van hem gezien. En uh, ja, als, als die man op het podium gaat staan, dan zegt hij niks, dan, dan lig je al dubbel. Dat is grappig, want ik heb eens een keer een lezing voor hem georganiseerd. Ja, oh, ja. dat is het zo, helemaal. <laughs> Oké, okay, maar het is niet ons feestje vanavond. We gaan uh, verder. We gaan vanavond naar uh, Marlies van der Steeg. Want zij, uh, zij is vanavond onze gast. Welkom Marlies. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Marlies is een leuke, spontane meid die de wandeling vanuit huis heeft gelopen. Nu moet ze heel erg lachen. <lacht> Dit is een afstand van 3000 kilometer, dames en heren. Ik zou er maar, maar aangaan. Marliese liep deze afstand mede voor het goede doel. Doe een wens. En ze heeft een boek over haar belevenis geschreven. Nou, hartstikke leuk. Uh, onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen zijn... Hoe komt Marliese erbij om te gaan? Waarom voor het goede doel? Voorbereidingen van de reis, de wandeling. Hoogtepunten en dieptepunten terugkomst en het ontstaan van het boek en natuurlijk besluiten we met een mooi stukje voorgelezen onze gast nou we gaan nu uh, luisteren naar de eerste muziek en uh, nou ik heb het al uh, genoemd simona Arena. echt een uh, zeer professionele zangeres uh, bijna all hollands dat betekent dat ze gewoon in noord-holland uh, woont ja. uh, echt ongelooflijk ik heb van herman een uh, cd gehad voor mijn verjaardag en ik heb hem in die drie weken al 25 keer gedraaid. Nou, ik draai eigenlijk bijna nooit cd's, dus dat is uh, zeer bijzonder. En we gaan nu uh, luisteren naar echt een uh, ontzettend mooi nummer. En dat is Journey Through My Soul. What's really worth there behind the open soul door, waits a friend for life, a harbor right inside you, just waiting for your hand. A bridge of love too far. Often and down and feeling helpless. Unable to stop our fears. Ask your inner friend to help you. Tease of mercy disappears. Welkom terug bij Inspiratie Radio, beste luisteraars. Vanavond hebben we als gasten Marlies van der Stegen. En Marlies heeft de wandeling van Saat, Saat, naar Santiago de Compostela... ...vanuit huis gelopen en voor het goede doel. Ze heeft een boek over haar belevenis geschreven. Nou, we gaan het in dit blok hebben over hoe kwam Marlies erbij om te gaan. Waarom voor het goede doel, en dat was doel en wens. En de voorbereidingen. Nou, Marlies, zullen we maar gewoon eens beginnen met de eerste vraag. Hoe kom je in godsnaam op het idee om, om 3000 kilometer te gaan lopen en dan ook nog in je eentje? Waarom? Waarom? waarom? Ja, het kwam eigenlijk zo'n twee jaar geleden. toen ik met mijn moeder in Montferland aan het wandelen was. Dat is een, een bos bij Serenberg in de buurt, bij de Duitse grens. En uh, toen zei ik tegen haar wat mij nou gaaf lijkt, is uh, de Vierdaagse van Nijmegen weer eens doen. Want die heb ik in 1999 gedaan en dat was in 2008, dus voor 2009. En dat dan als training te gelden voor een grote wandeling. Nou ja, de wandeling die je kunt maken in Europa is de bedevaartstocht naar Santiago de Compostela. Dus ik had al snel bedacht dat dat er moest worden. En, uh, en heel veel mensen zeiden ja, en dan vertrek er vanuit Parijs of ga dan die laatste duizend kilometer. Ik dacht nou, als ik het doe doe ik het goed. En dan doe ik het ook vanaf mijn huis. Dus mm. uh, zo is dat idee inderdaad geboren. En ik heb toen inderdaad ben, ben gaan trainen voor de Vierdaagse van Nijmegen. En daarna uh, is met een steeds zwaardere rugzak op. En, uh, nou, totdat ik in april kon vertrekken. Nee, nou nou ja? heb ik toevallig dat boek gelezen. Ja. Uh, ik kan me herinneren dat je toch meerdere malen uh, hebt gezegd tegen jezelf, al vloekend, dat je de afstand niet meer haalde. Of dat je vreselijk veel pijn had. Nou heb ik nog wel die Vierdaagse geloof ik van... Uh, <laughs> Nijmegen, maar... Uh, die Erg verhaal er niet uit. <laughs> ja, nee, dat klopt wel inderdaad. Want die vandaag is natuurlijk in juli en ik vertrok in april. Ja, en ik heb in de tussentijd misschien ja. toch nog wel iets te weinig gedaan, ja. ja weinig. Ik, dacht, ik dacht dat het een soort training on the job zou zijn. Zo van, nou ja, als ik maar rustig vertrek en ik begin in, in het begin wandel ik dan 15 kilometer per dag, dan moet het allemaal wel lukken. Maar ja, met nieuwe schoenen die, die dan toch wel op een gegeven moment last gaan geven. Oh, ben je met fonkelnieuwe schoentjes begonnen? Nou, ik had, ik had er denk ik een kilometer of honderd mee gelopen. Maar dat is echt wel weinig. Dat weinig ja. En uh, dat was al mijn vierde paar schoenen. Ik heb niet echt veel geluk gehad met de schoenen die ik aanschafte telkens. Ja, en die begonnen dus na vier dagen al, de, al echt te irriteren, ja, Oké, okay, je bent vanuit huis vertrokken. Waar ja. is huis? Is dat Amsterdam? Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. Ja, ja. In Oost. Gewoon echt voordeur achter me dicht getrokken en gegaan. Dat was wel een hele bijzondere ervaring. Dat je dan met je rugzak op uh, gaat wandelen. En, uh... Voordat we echt uh, gaan vertrekken. Uh, je hebt een goed doel uitgekozen. Ja. Waarom een goed doel en waar dat goed doel? Waarom een goed doel is? Omdat ik dacht, als ik 3000 kilometer ga wandelen, dan wil ik niet de enige zijn die daarvan profiteert. Dus ik, uh, ik vond het te groot en te... Ik bedoel, buiten de mensen die blij zijn dat je 3000 kilometer even, even weg bent. <laughs> ja, precies. Je <Iedereen laughs> zegt van, godsendankt, ze is zes maanden door, toch? Ik kan merken dat jij het boek gelezen hebt. <laughs> Ja, ik dacht, ik moet, het, ik moet het niet voor mijn eentje doen. Het is natuurlijk al op zich al best wel een asociale, egoïstische uh, uh, avontuur, puur voor mezelf. Je ja, je gaat het voor je eentje weg, je neemt niemand mee, je laat iedereen achter. In die zin denk je niet aan anderen, zal ik maar zeggen. Nu maar het zijn inderdaad, iedereen je ziet gaan, maar uh, je maar graag ik, ziet gaan. Ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat je deze gedachte hebt. Alleen denk ik dat het de mens zo goed doet als je alleen weggaat, dat je daarmee verandert. Iedereen die die wandeling op die manier maakt, die verandert. Ja. En daarmee heeft je omgeving ontzettend veel baat. He, dus hoe hoezo egoïstisch? Ja, ja, ja. Dat, dat, als je het zo bekijkt, dan inderdaad er is al wat voor te zeggen. Ja. Maar goed, ik maar goed, dacht, ik, ik, ik wil, Ja, ik, ik dacht, ik vind het zo bijzonder. Ik wil er wel iets mee doen. En volgens mij krijg je mensen wel zo gek om je te sponsoren als je 3000 kilometer gaat wandelen. Kijk, als ik zeg, ik ga 17 kilometer lopen aankomen, de zondag, dan zal ik daar niet heel veel mee bereiken. Maar voor zo'n reis als 3000 kilometer uh, leek me dat wel goed. En toen was het natuurlijk bepalen welk goed doel. En ik wist al snel dat ik iets wilde doen met kinderen. En ik ben in eerste instantie voor Kinderen Vrij gegaan, Stichting Kika. Maar ik kreeg daar niet zo'n hele fijne reactie toen ik aan hun aankondigde dat ik dit wilde gaan doen. Dus toen heb ik op basis daarvan bedacht dat ik het niet voor hun wilde gaan doen. En toen ben ik uiteindelijk nou ja, toch wel vrij snel richting Doe een Wens gegaan. Wat ik een prachtige organisatie vind. Klein, maar tegelijkertijd doen ze hele grote dingen. Er Zitten daar 22 mensen op kantoor. Het, het, het staat of valt bij de vrijwilligers in het land. Zijn er een stuk of 350. En uh, ja, gewoon wandelen voor kinderen die, die uh, ernstig ziek zijn. En waarvan toch wel de kans groot is dat ze zullen overlijden. Daar, uh, ja, daar wilde ik het heel graag voor doen. Om hun laatste wens uit te laten komen. En hoeveel heb je opgehaald? Tof, trom 20.152 euro en Kijk. 33 cent. 20.000 <laughs> ja, euro. Ja, dat was meer. echt fantastisch. Dat had ik nooit gedacht. Nee. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk gelukt. Dat is even snel uitgerekend. Oh. Uh, 7 euro per kilometer. Ja, precies. Ik had hem bedacht zo'n zo 4 cent per stap. <laughs> zo. Ja. Dat is echt uh, bijzonder. Ja, ja dat, was echt, uh, dat was echt fantastisch. Ja, goed hoor. Ja. ja. Want je hebt bijvoorbeeld ook een boek geschreven. Daar komen we nog uh, een derde blok aan. Maar. Je hebt ook gezegd van, uh, ik ga niet alleen de, de, de volledige winst uh, schenk ik aan, uh, aan deze stichting. Maar ik, de hele omzet zelfs. Hè? Ja. Dus ik heb, jou geloof ik, 12,50 betaald. En die volledige 12,50 gaat weer naar een goed doel. Want ja. je hebt een uh, uitgever gevonden die dat allemaal gratis heeft willen printen en uitgeven en alles. Hè? Ja. Heel bijzonder. Ja. Ja. ja, dat vind ik echt knap van je, dat je dat... Uh... Ja. ja, dat is echt wel, wel heel, heel leuk gegaan. En, uh, en nu uh, is de, de stand van het aantal verkochte boeken, is ook al wel dusdanig dat ik, uh, dat ik vrij veel geld naar doe en wens kan uh, okay. overmaken. Dus daar ben ik heel blij mee. Hoeveel om. heb je er verkocht? Tot nu toe zijn het er zo'n 380. Ja. Ja. ja, dus dat is wel tof. Maar goed, dan moeten er natuurlijk nog veel meer worden. Ja. Dus uh, ik hoop dat dat gaat lukken. Nou, na deze uitzending, uh, half Zandvoort, uh, kom op. Hè. Ik hoop ah, ja. het. Ja, dat zou fijn zijn. We komen mm -hmm. aan het einde nog even terug uh, bij, het, uh, bij het boek. Bij het boek. Uh, dan kan je ook even aangeven waar ze uh, te koop uh, zijn en zo. Ja. Want ik kan hem echt aanraden. Ik heb hem zelf gelezen. Ik had hem in vijf dagen uit. Dat is voor jou heel bijzonder. Voor uh, mij je heel het? bijzonder. Ja, als je weet dat ik normaal een half uur, half jaar over een boek doe. Mm -hmm. Dus het was echt... Een, dus, ja, Je hebt gewoon een hele leuke schrijfstijl. Dank je wel. Heel ontspannen. Heel... Uh, Afwisselend. Ja, je vliegt door het boek heen. Ja, het zijn echt, echt verhaaltjes. Hè? Echt verhaaltjes. leuk. Ja. Hey, en de voorbereidingen. Kun je daar iets over zeggen? Je hebt er al wat over gezegd. Ja, uiteindelijk dus te weinig gedaan. Ja. Ik in ieder geval. En... Uh, um... Ja, qua spullen aanschaffen en zo. Ik had al alles wel. Want ik, ik ben wel een vrij vervent wandelaar, dus ik had alle spullen in de loop van de jaren allemaal aangeschaft. En dan zit je wel een beetje zo van hoeveel gewicht? En zegs, nou, een kwart van je lichaamsgewicht. Dus dan ga je denken, oké, okay, oh ja? nou goed, een kilo of 17 nou, mag ik al. Ik heb een al adviseur gehad, dan ik? Ja, wat had hij gezegd? Nou, alles boven de 10, dat wordt wat problematisch. Ja, ja, ja, precies. Nou ja, dat is bijna niet te doen, is mijn ervaring. Want als je in, in, in Noord-Europa, Nederland en België en zo. Ik heb echt gelopen bij 4 graden. Ik had gewoon thermisch ondergoed nodig en de muts. En, en ik had handschoenen aan. En ik liep natuurlijk ook met mijn laptopje. Dat scheelt wel oh, een ja. hoop. Want dat ik moest natuurlijk elke al... dag. Uh, wilde ik toch ja. wel um, een blogje schrijven. Dus dat was sowieso bijna 2 kilo aan, aan laptop plus adapter en zo. Maar ja, je, hebt, je hebt toch veel, veel spullen nodig, vind ik, vind ik wel. Nee, hoeveel had je erbij uiteindelijk? Ik had 16 kilo ben ik mee vertrokken. 16 kilo, ja, had, veel te veel. weet je dat ik met 8,5 ben geëindigd, zeg maar? Ja, ik ben ook zelf geëindigd met 9 kilo Oké, okay, dus ja. toch wel. Ik zie het niet op. Ja, inclusief ja. Ja, je, wordt, je wordt toch in de loop van de tijd makkelijker qua kleding. In het begin ook ziet van, nou ik wil toch wel... zet uh, je voor dit en zet je voor dat. Nou, dat niet eens zozeer, <laughs> maar wel van vijf onderbroek. Ik heb geen zin om elke avond de onderbroek uh, te wassen. Ja, en tegen de tijd dat je in Zuid-Frankrijk aankomt, denk je... Nou, echt dus wel elke dag die onderbroek wassen. En uh, ja. Ja, dan krijg je dus echt... Overdag heb je dit aan en s'avonds heb ja. je dat aan. En dat is het. En, uh, voordat je je avondkleding aantrekt, ga je onder de douche al je wandelkleding wassen. En dat is dan de volgende dag weer droog. Ja. En, uh, zo werkt het dan inderdaad. Maar daar heb je wel wat tijd voor nodig. Voordat je dat los kan laten. Ja. Dat, je gewoon, dat je het fijn vindt om meerdere onderbroeken te hebben. Zodat je inderdaad niet elke dag uh, hoeft te wassen. Ja, ik maar... zal je vertellen dat ik uh, nog uh, weken met twee setjes uh, eten heb gelopen in mijn rugzak. Zonder het te weten? Nee, nee. Maar oh, dat wist dus, je wel. Ja, maar dan dacht ik van nou, je, je kan ergens terechtkomen waar je nergens kan eten, s'avonds. Dus ik had van die, van die puree die je met kokend water moet aanmaken. En nog wat, ja. wat van die rommel erdoor en zo. Maar op een gegeven moment, half, nou, het is een beetje bij Spanje. Dan heb ik, heb ik dat ook helemaal weggelost. Ja, gemaakt. is ook helemaal niet meer nodig. Als ik dan ergens aankom en er is geen eten, dan zal het zo zijn. Weet ja. je wel? Maar dan pak ik ja. wel een taxi of zo naar het dorp. En, weet je wel, dat... Ja, precies. Je wordt echt het is, steeds makkelijker ja. naarmate je meer kilometers ja. maakt. Dat is absoluut zo. Het is echt het is een, een loslaag. Ja, ja, ja, dat zeggen ze ook ja. altijd. Ja. Maar is zeker weten waar. Ja. Ja. Hey, we gaan even naar de volgende muziek. Jij hebt een paar CD's meegenomen. Ja. En. Um, nou, je mag de eerste nummer even aankondigen. Ja, nou, ik heb um, op mijn reis had ik ook een uh, iPod bij me. Want ik uh, wist dat ik uh, muziek uh, heel fijn vind bij het wandelen. En uh, dan zijn er bepaalde muziekstukken die je veel fijner vindt om naar te luisteren dan andere. En Coldplay is een band waar ik echt helemaal gek van ben. En het liedje Fix You is um, uh, het liedje dat ik vanavond wil laten horen. En dat is een, een prachtig liefdesliedje dus over een jongen die zegt: als het allemaal niet meer met je gaat en je weet het niet meer en je bent dingen kwijt die je niet meer kunt vinden, in de breedste zin van het woord, kom dan maar naar mij en dan zal ik het voor je regelen. I will fix you, zegt hij. En dat is, nou ja, mooi liedje op een hele mooie tocht. Dus goed. Uh, cool.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 And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you let Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Wij zijn Richard Buitenek en Herman Harms. Vanavond hebben we als gasten Marlies van der Steeg. Marlies heeft de wandeling naar Santiago de Compostela vanuit huis gelopen en voor het goede doel. Ze heeft daar een boek over geschreven, over al haar belevenissen die ze daar heeft meegemaakt. We gaan het in dit blok hebben over de wandeling en de hoogte- en dieptepunten. Ja, de wandeling, iedere tocht, hoe groot ook, begint met het eerste stapje en het eerste stapje was vanuit huis in Amsterdam. in Amsterdam. Ja. En toen was ik daar aan het wandelen en toen belde een vriendinnetje van mij. En die zegt, waar zit je? Ik zeg, ik zit op de Middenweg. Dat is ongeveer een kilometer van mijn huis. En ik weet al niet meer waar ik ben. Toen was ik overtuigd. Maar goed, als je maar richting het zuiden loopt, dan weet je altijd wel dat het goed komt. Of in dat geval nog eventjes richting het westen. Maar uh, ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik ben, ik ben in, uh, in Nederland ben ik uh, in eerste instantie rechtstreeks naar Maastricht, gelo naar Maastricht gelopen. Gewoon met Google Maps op mijn telefoon en, uh, en niks met Pelgrimspad. Uh, nee, je heb je ik zelf gedaan. gelopen. Je hebt wat gemist hoor. Ja, hoorde ik. Wil ik ook zeker nog wel een keertje gaan doen. Echt mooi. Maar je kilometer, Precies, bij het, he, Precies, je bij je het Santiago Genootschap zeiden ze: Ja, als je daarmee begint, dan ben je inderdaad bijna 500 kilometer aan het lopen. En dan ben je nog niet eens in Maastricht. ben je al bijna een maand onderweg voordat je überhaupt Nederland uit bent. Yes. Nou ja, dat, dat frustreert dusdanig dat je misschien maar moet proberen eerst Nederland uit en dan gewoon het officiële pad. Dus ik ben bij Maastricht de Via Mozana opgegaan, zoals het heet en die leidt dan via Luik naar Rijms of via Luik naar Namen en dan naar Rijms en, uh, en zo verder ja. en dan volg je dus de Grande Randonnées, de lange, lange afstandswandelingen in Frankrijk en dan heb je allerlei boekjes van bij je en in die boekjes staat de route aangegeven en er staan onderkomers en in het begin ben je daar nog heel spastisch over en ga je elk onderkomen bellen van heeft u plek en mag ik morgen bij u komen slapen en op een gegeven moment dan laat je ook, ook dat is loslaten, ja. dat ga je dan steeds minder doen omdat je er steeds meer op gaat vertrouwen dat het goed komt en dat doet het eigenlijk altijd. Ik heb één keer in de rat gezeten, maar verder, uh, verder is het altijd gewoon goed gekomen. Ja. Ik viel me op dat jij, uh, vooral in Nederland, maar ook zelfs uh, op andere plekken. nog heel veel uh, mensen had die jou begeleiden uit ja, Nederland. dat klopt. In Nederland heb ik gewoon echt elke avond bij een vriendinnetje of bij een familielid geslapen. En uh, inderdaad, toen ik in visé aankwam, dat is één dagafstand onder Maastricht. toen kwam er een vriendinnetje bij en die heeft met mij meegelopen tot namen. Dus dat is acht dagafstanden, geloof ik. En uh, even denken, een vriendinnetje van mij kwam naar Cahors. En mijn oom en tante kwamen naar Zuid-Frankrijk toe. En uh, mijn ouders zijn allebei in Santiago geweest. En uh, een vriendje van mij kwam nog naar Rijms toe. Nee, ik heb inderdaad vrij veel bezoek gehad. Maar dat is natuurlijk fijn. Je loopt in de zomervakantie. En mensen denken, ik ga ook naar Frankrijk. Waar zit jij tegen die tijd? Nou, en dan geef je aan. Nou, ik denk dat ik dan daar zit. En zeggen ze, leuk, daar zitten we 200 kilometer vandaan. Of 100 kilometer vandaan. We komen wel langs. Hoe was dat voor je? Dat mensen... Zeker als je al een tijdje bezig bent en er komt ineens iemand uit Nederland. Hoe is dat dan dat hij dan, dan met je loopt? Zeker als het een langere tijd is. Ik vond het heel leuk. Okay. Ik vond het heel erg leuk. Er heeft nooit iemand met me meegelopen hoor. Het was altijd gewoon dat ze ergens waren waar ik dan een weekendje oh, okay. stopte. ook niet in Nederland. In Nederland heeft een vriendinnetje met mij me meegelopen. In, inderdaad. En, en dat vriendinnetje dat naar Visee kwam heeft... Ja. Had, ...naar na met mij me meegelopen. Maar daarna heeft nooit meer iemand met mij me meegelopen. En was het meer zoals mijn oom en tante. Die zaten op een camping en die kwamen mij ophalen waar ik eindigde. En de volgende dag brachten ze mij naar het volgende beginpunt. Hmm. En dan kwamen ze mij weer ophalen waar ik die dag eindigde. Dus, dus zo ging dat. Maar ik heb altijd alleen gelopen. En ja. ik bleek daar ook een enorme voorkeur voor te hebben. Want ik heb dus wel mede pelgrims ontmoet. Met wie ik gewoon drie weken, vier weken meewandelde. Maar dat was overdag gewoon in mijn eentje. En dan s'avonds ja. samen eten. En samen een slaapplek van waar vinden. Vanwaar uh, die drang om alleen te lopen? Geen idee. Daar kwam ik gewoon achter. Want de eerste pelgrim met wie ik dat deed was Rien. Heb ik dat niet gedaan. Omdat ik dat nog niet wist. Dus wij liepen heel vaak samen. En dan vaak zat er wel iets van 50 of 100 meter tussen ons in hoor. En dan met de, met de, met de lunch troffen we elkaar weer. Maar ik denk dat het ermee te maken heeft. Dat het super fijn is om je eigen tempo te bepalen en naar de wc te kunnen wanneer je daar zin in hebt... zonder dat je moet zeggen, loop maar door hoor, kom er zo weer aan. En, en ook dat je denkt, ik heb nu zin om te lunchen... terwijl het bijvoorbeeld tien of elf ochtends is... en dat de ander dan zo zeggen, ja, maar ik heb nog helemaal geen zin... lopen we niet nog even een uur door? En hmm. nou, dat is weer het egoïstische dan in die zin... dat je gewoon, ik wilde heel sterk mijn eigen ding bepalen... en had geen zin om daarin... Uh, aan andere mensen aan te passen. En op een gegeven moment zit je zo sterk in die modus dat ik echt, als ik mensen trof, zei ik: Ik blijf hier even wachten totdat jullie doorgelopen zijn. Want ik heb geen zin om met jullie mee te lopen. En ja. iedereen snapt dat. Dat is wel grappig om te merken. Het is dat ik dat zelf uh, anders ervaren heb. Ik heb een ja? jaar geleden gelopen. Ja. Uh, ik, ik ging juist alleen. Ik wilde helemaal geen mensen van thuis uh, mee. Op wat voor een gebied ook. Ik wilde vanuit Nederland. Oh nee, ik kom trouwens vanuit Le Puy gelopen. Ja en Maar gewoon helemaal alleen. Um, maar het grappige is. Ik heb denk ik uh, 80% van mijn tijd samengelopen met andere mensen. Echt waar. Jij vond ik het juist super. wel fijn. Ja, vond ik super. Want ik ben een ontzettende babbelaar. Misschien dat ik daarom ook bij de radio uh, ben. <laughs> en ik vond het heel erg lekker om die levenslessen. Gewoon wat je bezig houdt. Alles gewoon te bepraten. En, okay. uh, ja. Ik heb ook wel alleen gelopen, maar ik vond die tijden dat ik samenliep... met, met allemaal ontzettend leuke mensen ook. Want die, die kom je dan ook tegen op die wandeling. Ja. En voor priesters ook en een dominees. En oh ja? Yeah. Nou ja, van alles uh, loopt daar rond. En dan kan je echt hele mooie gesprekken voeren. Ik heb bijvoorbeeld met één priester heb ik acht dagen lang uh, vanaf uh, Le Puy gelopen... Ik heb een Amerikaans meisje heb ik, uh, een maand uh, door, door Spanje getrokken. Wow. En echt. Uh, maar dat Amerikaanse meisje wil ik één ding even, even over zeggen. Zij is zij een beetje. Zij is fotograaf, maar ze gaf ook lessen aan de universiteit uh, met uh, art therapy. Ja, ik weet niet hoe ik dat in het Nederlands moet zeggen. Maar als zij dan in een mooi, uh, mooi beeld zag, dan kreeg ik echt een reactie achter me vaak. En wat ze liever vaak een beetje achter me. Ik denk, shit, er is iets vreselijks aan de hand. hartafval. Ik, ik draai hem om. Zag ze een bloemetje of zag ze een beestje. En dan zag ze met de camera helemaal. Oh. Nou, dat heb ik vier, vijf keer uh, laten gebeuren. Toen, toen dacht niet. ik bij de zesde e schreeuw van nou, je bekijkt, maar ik loop gewoon rustig door en je haalt me maar, maar weer. Je alweer, ja, dus precies. Ik weet er echt helemaal hartverzakkingen uh, van. Ik uh. dacht dat je heel wat gewend was, Richard. Maar. <laughs> Heb jij uh, hoogtepunten meegemaakt in de, in de wandeling? Wat... Ja, mijn absolute hoogtepunt was... Um, uh, God, dan kan ik niet opkomen. Ja, dat hoogtepunt. Het klooster van San Anton. Oh. Ja, het klooster van San Anton ligt twee kilometer voor uh, Castro Geris. Daar ben je ook langs gelopen als het goed is. Dat is toch dat. Uh, die je, enorme ruïne. Ja, precies, met die boog waar je, die weg. Ja, precies, waar de weg onder doorloopt. Ja, inderdaad. Ik ben daar ben blijven slapen. Tien jaar geleden, hoe kon je daar nog niet slapen? Echt waar? Ja. Oké, okay, nou, ze hebben daar nu dus twaalf, uh, twaalf bedden. Achter een, een vrachtwagenzeil. Je slaapt daar praktisch buiten. En je ligt daar dus echt in een oude ruïne van een oud klooster. Waar dus echt in de 11e eeuw ook al maximaal 12 pelgrims liepen. Het 12 heilige getal. Dus ze hebben er nooit meer dan dat toegestaan. Het is toen volledig in verval geraakt. Opgekocht door de, door de gemeente daar. En uiteindelijk wordt dat nu geëxploiteerd door een pelgrim. Die bedacht heeft dat hij daar weer een hostel van wilde maken. En het is een magische plek om te zijn. Want je bent dus gewoon buiten en je ligt daar in zoveel eeuwen geschiedenis. En uh, we hadden daar een hospitalera. een hele, hele vriendelijke vrouw die, uh, die fantastisch met ons gekookt heeft. En bloemen uit het veld plukte om dan op de eettafel neer te leggen met alleen maar kaarsjes. Er was geen elektriciteit ook, je moest koud douchen. En uh, onder de blote sterrenhemel, ah, het was echt fantastisch. Ja, Leuk. dat was mijn, mijn hoogtepunt. In ieder geval qua, dat we, daar was voor het eerst dat ik dacht, jeetje, de spiritualiteit van deze, deze tocht is gewoon bijna, bijna aan te raken ja, op he? deze plek. Ja, had ik heel sterk, heb ik daarvoor nooit voor ervaren. In Frankrijk niet. En, ja, maar, maar dat, daar komt, dat echt. weet je hoe dat komt? Nou? Er is een reden voor. In Spanje is die hele tocht over leilijnen gelopen. Loopt die. Weet je wat leilijnen zijn? Nee. Leilijnen zijn, uh, uh, krachtlijn. ja, krachtlijnen. Krachtlijnen, krachtlijn, ja. Nou ja, het, ik, ik laat ik even de precieze uitleg uh, los. Maar wat het effect heeft, als je daar overheen loopt, dan voel je gewoon echt stukken beter. Alsof je dus bijvoorbeeld lekker op een zondagse middag op het strand helemaal alleen en het is heerlijk zonnig weer. Weet ja. je dat gevoel? Of je zit in een hele drukke stad met mist en weet nou, je dat verschil. Nou Op waar? dat strand, dat is het gevoel van lijnlijnen. En als je daar dus maar in dat geval 800 kilometer overheen loopt, ja dan laat je je op en dan gebeurt er echt wat met je. Als jij hier in Nederland, je hebt hier in Nederland ook lijnlijnen... Als je daarop gaat staan, dan voel je, je echt stukken beter. Als bijvoorbeeld op aardstralen, want die lopen hier ook, dan voel je, je minder goed. He, dus dat zijn, uh, Serieus, ja, dat is ja. waar. Ja, ja. En dat komt omdat ze al die kloosters en al die kerken op die lijnlijnen hebben gebouwd in Spanje. He, dus vandaar dat je. Standaard ook. Wow. Die ja. Ja. Want ik heb, ik heb dus echt pas in Spanje voor het eerst dat ik dacht, jeetje joh, nu, nu, uh, nu merk ik wat. Ja. En ik dacht stiekem, ik heb die hier natuurlijk nooit bij stilgestaan, ik dacht dat het kwam doordat ik ontzettend fit was. Super lekker in mijn pak zat. En, en, en dan wandel je zo makkelijk in die zin. Conditioneel. Hè. Ik had natuurlijk wel erg veel pijn, maar, maar wel gewoon dat, dat je als je een berg oploopt, dat je merkt dat je bovenaan komt en niet staat te heigen. Dat vond ik wel een ontzettende kick. Ik dacht dat, dat het daarmee te maken had ook. En dat de zon natuurlijk non-stop scheen. En je was een tijdje bezig. En ik was een tijdje ja, ja. bezig. Hey, zullen we de dieptepunten maar even straks doen? Dan kunnen de luisteraars zich ja. nog even op verlekkeren tijdens de volgende muziek. Uh, wil jij de volgende nummer even aankondigen, Marlies? Ja, het volgende nummer komt uit een film. De film Into the Wild. Wat echt de prachtigste film is die ik, uh, nou ja, die ik de afgelopen jaren heb gezien. Gaat over een jongen die besluit zich terug te trekken uit de maatschappij en de wildernis van Alaska in te gaan. En uh, echt letterlijk Into the Wild te gaan. Alles achter zich te laten. En Eddie Vedder heeft de soundtrack voor die hele film geschreven. En het liedje dat ik nu wil laten horen heet Guaranteed. En dat vind ik gewoon het mooiste liedje van die cd. Maar het doet me enorm aan die film denken. En die film komt voor mij heel direct binnen vanwege... Het, de camino naar Santiago waarbij je ook feitelijk terughaalt uit de maatschappij ja. en, en jezelf in een, in een soort parallel universum beweegt want dat is het toch wel, het is een hele bijzondere wereld die weinig met ja. de werkelijkheid te maken heeft en het heeft. probleem is dat is niet uit te leggen aan mensen die die film nee, hebben gemaakt nee, dat geloof ik ja. maar het, het gevoel dat ik, dat ik van die film kreeg is heel sterk het gevoel dat ik ook tijdens ja. die wandeling had ja. beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Wij zijn Herman Harms en Richard Buitenek. En vanavond hebben we als gasten Marlies van der Steeg. Marlies heeft de wandeling naar Santiago de Compostela vanuit huis gelopen. En voor het goede doel. En ze heeft een boek over haar belevenissen geschreven. Nou, we gaan in dit blok hebben over de dieptepunten. De terugkomst en het ontstaan van het boek. Ja, je hebt hoogtepunten genoemd, eentje. Helaas, ik, ik neem aan dat het één groot hoogtepunt ik was. Ik kan het de zeggen, er waren er duizenden. Zo, zo heb ik hem tenminste ook ervaren. Ja. Dat, dat kan bijna niet anders. Nee, nee, nee, absoluut. Maar er zijn ook dieptepunten geweest. Dat kan ook niet anders. En ja, misschien is het wel zelfs zo dat de hoogtepunten mede ontstaan. Omdat je ook zo diep gaat, deze wandeling. Ja, ik heb dat niet zo ervaren. Van tevoren werd dat aan alle kanten wel tegen me gezegd. Van je zult jezelf leren kennen. En je zult echt zulke zware tijden tegemoet gaan. En je zult nou ja. Dus je gaat wel lichtelijk gewaarschuwd uh, op pad. En ik heb uiteindelijk één dieptepunt gehad. En dat werd puur veroorzaakt doordat ik ochtends vroeg verdwaalde. Op de dag dat ik wist dat ik drie bergen over en twee dalen door moest. En 27 kilometer moest oh, lopen. Oh, cool. Nee, nee, niet nee? eens. Nee, nee, nee. nee. Oh, dus het, was, uh, het, was, het was een drie dag etappes boven Le Pie. Dus dat heb jij oh, okay. net niet meegemaakt. Maar het, je kent wel de omgeving. Het waren ja, gebieden prachtig. En, oh, ja. zo mooi. Ja. Het, was, het was daar echt heel erg mooi. Maar dus ook wel heel erg pittig. En ik ging daar s ochtends vroeg te misten en ik miste een afslag. En, uh, en ik was druk met mijn kompas bezig en ik dacht, ja, ik loop richting het zuiden en ik daal af. En ik wist dat dat moest. Dus ik sloeg ook niet al te snel paniek bij mezelf. Maar uiteindelijk daardoor veel te lang doorgelopen tot ik bij een kolkerde rivier stond ergens onderaan een berg. En dat ik dacht, dit ik, ik kan gewoon niet verder. Dus omdraaien en dan weet je dat je de mist in bent gegaan. En ik heb WEN gebeld met wie ik toen uh, nog aan de wandel was. En dat is dan wel grappig, daar hou je je sterk zolang je alleen bent. Maar ik kreeg hem aan de lijn, ik begon toen meteen vol te huilen, dus hij compleet in paniek. <laughs> maar uh, ja, terug. ik wist ook, ik moet gewoon terugwandelen totdat ik weer een rood-wit bordje tegenkom en dan zit ik goed. En dat heb ik gedaan. En, uh, en de, ja, in de loop van de dag is dat wel eruit gekomen. Dan ben je moe en dan kun je niet meer. En we moesten langs brandnetels op, op paadjes die smaller waren dan mijn, dan mijn schoen. En, en dus dan loop je de hele tijd maar te zwabberen en te doen. En men, ik had mijn t-shirt aan de buitenkant van mijn rugzak hangen. En die werd kapot getrokken door de netels. En uh, nou ja dan op een gegeven moment dan... Uh, dus ik kwam huilend, huilend het dorp binnen. Ja. En dat was toen mijn moeder. Dat was wel ah, fantastisch. Ja, die, was, die was daar naartoe ja. gekomen. En dat wist ik natuurlijk al wel hoor. Het was niet zo dat ze daar als verrassing was. Maar ja. het, was wel, het was wel te gek om daar naartoe te wandelen in de wetenschap. Dat ik zo dadelijk een wijntje kon gaan drinken met mijn moeder. En, uh, en die zei, wat zie je er fantastisch uit? En dat was natuurlijk gelogen, maar ik vond het echt te gek. <laughs> dus uh, ja, dat was mijn enige dieptepunt. Ik ben, uh, dieper dan dat ben ik niet gegaan. Nee. Ah, okay. Dus ja, maar... dat was erg bescheiden. Marlies, ja Mario, dat, dat was ook het moment van de rat, wat je in de eerste instantie vertelde, je zei van de, er is één moment uh, dat ik in mijn rat zat. Nee, nee, nee, dat ik in de rat zat was dat ik bij een uh, dorpje aankwam met één hostel en dat dat hostel compleet uh, bezet bleek te zijn door een school. En dat ze toen ging bellen naar het dorp daarnaast, waar ik dan drie kilometer naartoe moest lopen. En dat ze zeiden, nee, sorry, maar die school zit ook in het hostel daar. Dus je kunt eigenlijk nergens terecht. En toen dacht ik, oh jee, oh jee. En toen ben ik naar een kroeg gegaan en die werd gerund door een Nederlandse. En ik was ervan overtuigd dat zij tegen mij zou zeggen, kom maar bij ons slapen hierboven. En dat deed ze niet. Ze zei ja, kan wel een taxi voor je bellen. Nou, prima. En toen heeft ze een taxi gebeld. En toen ben ik naar een of andere dorp. Ik denk 30 kilometer verderop gegaan. En uh, daar uh, voor de hoofdprijs in een hotel terecht gekomen. En ik geloof dat je die alleen die avond. Die 24 uur al meer hebt uitgegeven. Aan ja Ja, dat was de hele week normaal. ervoor. Hè? Ja, ja. Nou ja de taxi was geloof ik al 40 euro. Nou, en het precies. hotel was 80 euro. Dus ik ben lichtelijk boven mijn budget gegaan die dag. Maar ja dan de volgende dag. Dan loop je vanaf dat punt weer terug naar de route. En weet je uiteindelijk is het allemaal niet zo heftig. Maar je, op zo'n moment schrik je wel een beetje. Dat je denkt oh jee wordt dit dan de eerste nacht op straat slapen. ja hey, hey, Voordat we naar, naar de terugkomst gaan. Ja. Uh, wat me Nog één ding wat me heel erg verbaast over je boek... is dat jouw vader... je uh, komt in Santiago aan... je spreekt om twaalf uur af met, uh, met je vader... Op, uh, op, het plein, op het plein voor de, voor de kathedraal. Ja. Die man die komt in dat boek één dag voor... Ja. en daarna loop je al naar Finisterre En die, die hele man komt verder niet meer terug. Nee, dat is hij voor één dag helemaal naar, naar <laughs> ja. Santiago gekomen? Nou ja, uiteindelijk... hij is op donderdagavond gekomen. Ik kwam op vrijdag aan. Wij zijn daar samen zaterdag gebleven... en zondag ben ik doorgelopen. En toen mocht hij weer naar Nederland? En toen is hij weer naar Nederland. Hij moest ook gewoon weer werken. En hij, de, de, het was ook dat hij zei, wanneer kom je aan? Ik zeg nou dan en dan. Hij zegt nou, dat weekend heb ik geen plannen. Dus dan kom ik voor een weekend naar Santiago. Ja, dat was dat echt fantastisch. Was super. Hè? Ja. En de week daarna is mijn moeder en mijn zus en haar twee dochtertjes waren op precies ja. dezelfde manier nou, daar die ook. Die zijn wat langer gebleven tenminste. Ja, die, nou, die zijn volgens mij ook van donderdag tot zondag of oh, okay. donderdag tot maandag, zoiets. Ja. ja. ja. Leuk. Ja. Ja, dat is echt. Ja, dat is echt leuk. leuk. Ja. We doen alleen maar ouders, zoiets. Ja, ja, ja, ja absoluut. Um, even kijken uh, het ontstaan van het boek, je hebt een laptopje meegenomen ja en iedere dag een stukje geschreven ja. eigenlijk heb ik begrepen dat het een, een stukje was wat je naar je sponsoren uh, toestuurde precies, nou ik heb het op mijn website geplaatst ik had een eigen website en uh, daar wilde ik inderdaad mijn sponsoren op de hoogte brengen van hoe het allemaal ging en dat heb ik op die manier gedaan door gewoon elke dag een blog te schrijven en te plaatsen soms kon ik niet het internet op en dan schreef ik de blog en die bewaarde ik dan en dan zet ik hem de volgende dag online en daar keken uiteindelijk toch wel heel veel mensen naar. En op basis van dat blog, toen ik terugkwam, zeiden mensen... ...ja, daar moet je wat mee doen. Of uitprinten met een nietje erdoor, of echt gaan uitbrengen. En, uh, en toen was ik met een vriend van mij uit eten. En die zei, Marlies, ik heb jou nog helemaal niet gesponsord... ...en ik heb beloofd dat wel te gaan doen. Dus ik ga dat boek voor jou maken. Wat goed. En het was, uh, ja, dat was echt te gek. Dus die heeft uh, de hele layout gedaan. En, uh, en het binden en uh, het drukken allemaal geregeld bij, uh, bij bedrijven... ...met wie hij sowieso zaken doet. En voordat ik het wist was het boekte, want de tekst was natuurlijk geschreven. Dus ik heb het alleen maar uh, nog een aantal keren na hoeven kijken en na laten kijken door mensen om me heen. En uh, 28 januari heb ik mijn boek gepresenteerd. Terwijl ik uiteindelijk 8 oktober pas in het land was weer. Dus dat is heel snel heel gegaan. Snel, heel hè? snel, snel. He? Ja, ja, heel snel gegaan. Hoe kunnen mensen het boek kopen? Via mijn website www.opwegvoorenwens.nl. Op weg voor een wens. www.opwegvoorenwens.nl. Ja, want ik was natuurlijk op weg voor de wensen van de kinderen. Ja. En uiteindelijk voor het uitkomen van mijn eigen wens. Dus daar ja. komt het vandaan. En daar is een bestelformulier en daar kunnen mensen... Mijn boek De Wonderenweg, dagboek van een pelgrim... Kunnen ze daar bestellen. Nou luister, ik heb het al eerder gezegd. Ik lees nooit uh, boeken bijna. Maar dit boek heb ik in vijf dagen uitgelezen. Echt een heel uh, lekker. En zeker als je een idee wil krijgen hoe het is om die wandeling te maken. Uh, ik moet wel zeggen eerlijk gezegd... Eerlijk ik heb weer hele andere ervaringen gehad dan jij. Hè. Maar, zo gaat het met iedereen. Maar de sfeer en zo... Dat, dat is ja. wel gelijk. Hè? Ja. De, de, de verwondering en, en dat soort dingen. Ja. Het is echt een prachtig boek. En ik denk dat je, als je dit boek leest, dat je heel erg uh, mooi uh, een beeld krijgt van hoe het is om die wandeling te maken. Overigens op voorwaarde dat je alle tijd neemt. Hè? Want uh, er zijn ook mensen die, uh, die willen per se 30 kilometer per dag doen. En ja. die zeggen een dag gerust is een dag uh, verloren. In, hè? Een dag ja. verloren. Dat snap zijn... ik niet zo goed. Maar... Nee, dat snap ik ook niet. Maar dat zijn niet de mensen die dit soort ervaringen hebben. Dus het gaat er echt om dat je alle tijd neemt zoals ja. jij dat hebt gedaan. Ja. Het is echt letterlijk en figuurlijk zo dat het is, uh, niet, niet het doel waar je naartoe gaat, maar het is exact. de reis ja. die, je, die je maakt. Absoluut waar. Ja, en ja ik heb hem trouwens nog zo. verder uh, bedacht. Want <laughs> ik dacht op een gegeven moment, het is de reis, niet het doel, niet Santiago, maar de stap. En later dacht ik, nee, het is ook niet de reis die het doel is, maar mijn ontwikkeling. Want door die stappen die je ja, doet, dat is, wel waar. krijg je een stuk ontwikkeling. ik dacht van nee, daar gaat het bij mij over, dat ik inzichten krijg. En dat ik beelden krijg. En ik ben daar, daarom ben ik ook voor mezelf begonnen bijvoorbeeld. Daarna. Okay. Dus het is nog ineens het doel is de reis. Nee, het doel is de gevolg van de reis. Ja. Snap je? Want ja, ja. Dat, dat is uiteindelijk waar het over gaat. Dus dat zal jij ook. Uh... Ja, nee, dat is ja, absoluut ja. waar. Ik heb in ieder geval, toen ik terugkwam, bedacht dat ik niet meer voor een, voor een commerciële organisatie bijvoorbeeld wilde werken. Bingo. dat ik heel graag voor een uh, sociaal-maatschappelijke organisatie ja. wilde werken. Nou ja, uiteindelijk zit ik nu bij het Rode Kruis. Dus dat is fantastisch. Je bent PA van, een, de, van de directeur, directeur van het ja. Nederlands Rode ja, nou, Kruis. Is ja, natuurlijk. echt te gek. Ja. Hey, we moeten het alweer afronden, Molly. Een beetje. Ja, snel het is snel gegaan. Uh, het gaat, ja, dat zei ik van tevoren. Ja, ja, ja. ja. Nou, we gaan uh, waarschijnlijk binnenkort naar twee uur uh, Inspiratieradio. Maar oh, echt? We moeten het even nog, helaas, nu met één uur doen. Um, Leuk. Ja, je hebt nog een uh, laatste nummer meegenomen. Ja. Kun je dat nog even aankondigen? Sorry. Ja. IOS, de band uit Groningen, heette vroeger, is ook schitterend. En mijn vriendinnetje, haar vriend, was gitarist in deze band. Deze band is helaas uit elkaar, maar heeft waanzinnige liedjes gemaakt. En ik vind dit een van de allermooiste liefdesliedjes ooit. Dat is alles wat ik erover kan wat zeggen. Hoe heet het? Het heet Altijd Wel Iemand. Er is altijd wel iemand die meer aan je denkt. Iemand voor wie je de hele wereld bent Er is vast wel een man, vast wel een vrouw Die beter luistert dan ik, die alles zou doen voor jou Maar als het moet, weet je dan niet dat ik naast je sta je dan niet dat ik alles voor je achterlaat en met jou verder ga? Er is altijd wel iemand die je beter bevrijdt. Die er veel vaker is, die ook veel langer blijft. Dag je weet hoe het gaat, mijn lief. Ik ben steeds onderweg. Lieve mensen, het, is, uh, het zit er alweer op, helaas. Uh, Marlies, ik wil je ontzettend bedanken. voor. Uh, uh, je bent echt een hele leuke, spontane meid. Hè, ik, Dat uh, uh, ik heb genoten van deze uitzending. <laughs> Dank jullie dus wel. Hier. Dan, uh, het is, een heerlijk is zit erg, hier erg de, leuk om hier te zijn. Ja, Lekker op je stoel, zit je te lachen en uh, helemaal in je element. Ja. Als de uitzending drie was gebeurd, dan had je nog... Uh, Geen enkel probleem. <laughs> uh, ja, als je helemaal naar de uh, gelopen gelopen bent, dan is van uitzending Dat natuurlijk... Uh, <laughs> Herman, even een vraag aan jou. Als je dit allemaal zo hoort, heb je dan ook zin om uh, dit te gaan doen? Dat had ik al toen ik uh, met jou die dag uh, in Haarlem was. Dat je mij het startpunt hebt laten zien. En, uh, ja, ja? Ja, ja, ja, dus wie weet. Wie weet, ik kan het je echt aanraden. Ja. Ja. En Rob, hoeft voor jou? Zou jij er zin in hebben? Want het is wat anders dan het fietsen ja, van je. Maar... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel heel interessant. Ja. Ik, uh, ik ga er wel meer uh, over lezen. Misschien dat ik jouw boek wel ga lezen. Oh, zeker weten dat, dat je mag, mijn mag boek gaat lezen. lezen. Dat ziet er zo maar in. Dat moet verkocht worden. Nee, gaat nee, kopen eerst worden. kopen. Ja, hè? we kopen het ook natuurlijk. Hé <laughs> Mario. Ja, zeker weten. Of ik vier maanden lang van huis weg kan. Nou, het kan ook, je kan ook 800 kilometer doen en dan ben je anderhalve maand weg. Hè? Dus... Is nog veel, denk ik. Ja. Nee. Nou, ja, Je bent stiekem nee. al een België. Je bent al een België als je maar 100 kilometer loopt. Ja, dus wat dat, dat betreft. Ik hoor toch wel positieve berichten zo nee, aan nee, de nee, andere kant van het de tafel. Dat is wel heel leuk, dus ja, waarom niet? Ja. Dus, uh... Nou, Rob, in ieder geval bedankt voor de techniek en uh, Mario voor de ondersteuning. Uh, nou, vergeet alsjeblieft niet om uh, ook uh, naar de volgende twee uitzendingen te luisteren, lieve luisteraars Want die gaan ook over de wandeling naar Santiago de Compostela in deze themamaand En de volgende uitzending is op zondag 20 maart van 8 tot 9 avonds En we hebben dan Annelies Moen En in deze uitzending gaat ze het hebben over uh, het werken in een refugio Dat is een herberg en zij komt ook uit Zandvoort Dus uh, velen van u zullen haar ook wel kennen. Deze uitzending wordt ook samen met Herman gepresenteerd. En op 3 april komt zanger Simona Awina vertellen over haar belevenissen tijdens de wandeling naar Santiago de Compostela. Tot dan wordt deze uitzending op zondag en op woensdagavond. 8 to, tot 9 s'avonds. Dat, dat is nieuw, ja. Het, uh, het, uh, nieuwe, ja nieuwe tijd. We, we hadden altijd 11 tot 12 uur s ochtends. Maar dat is dus nu uh, verplaatst naar 8 uh, tot 9 s'avonds. En daarna komt ook weer. Uh, hoe heet het nou? Tepseppi, hoe heet het nou tegenwoordig? Uh, goed. Good, good, good goed feeling, feeling Radio, of ik weet niet meer zo goed. In ieder geval, dat, uh, dat komt erna. Dus het, uh, het format van zondagavond dat wordt nu herhaald op woensdag. Dan uh, kunt u ook nog naar uitzending gemist luisteren op onze site Inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook naar de agenda kijken. Van wat er allemaal te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. En voor de mensen die dat uh, gemist hebben, want uh, we hebben natuurlijk altijd een agenda. Dionne die uh, zit midden in een verhuizing. Dionne. Scheurs, die onze agenda altijd doet. Uh, en uh, op het laatste moment moest ook haar vriend in het ziekenhuis. Dus dat heeft helemaal geen tijd gehad om uh, de agenda te vullen. En ook niet omdat we hier voor te komen lezen. Dus vandaar dat we even geen agenda hebben gehad. Sterkt hè Dionne. Met ja alle, Dionne, alle als je dingen. luistert. Ja, heel versterkt je doet je vriend. En uh, welkom in Zandvoort. Officieel vanuit hier in de studio. Want ze is natuurlijk pas twee dagen geleden verhaist. Ja, is het geworden. ze is ja, een Zandvoortse ja, geworden. Ja, ja, ja. Ja, ze is ook ingeschreven nu. Wilt u deze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen... Uh, dan uh, waarin de gast van de volgende uitzending uh, aan u voorstellen, ga dan naar de website www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie@inspiratieradio.nl. En heeft u nog activiteiten te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, mailt u deze dan naar Dionne, haar mailadres en dat is agenda@inspiratieradio.nl. Wij zijn Herman Harms en Richard Buitenik. En we hopen dat u met net zoveel plezier deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En we gaan nu uh, luisteren naar een uh, stukje. Ik heb geen idee wat het wordt. Oh, heb ik trouwens wel. Het is uit het boek De Eekhoorn en de Mier van Toon Tellegen. En het wordt voorgelezen door onze gasten Marlies van der Steeg. Marlies, ga je gang. Ga ik meteen lezen of ga ik nog even aankomen? Ja, ja. Oké, okay, nou, ik heb het een stukje gekozen omdat het uh, een prachtige verwoording is van wat missen is. En uh, ook de Tocht naar Santiago de Compostela komt natuurlijk wel een gedeelte missen bij kijken.